Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert mensen die naar Engeland reizen waakzaam te zijn. Het is onduidelijk hoe de rellen zich verder ontwikkelen, zegt het ministerie. Reizigers krijgen het advies samenscholingen te mijden... het nieuws in de gaten te houden en de instructies van de autoriteiten op te volgen. De ongeregeldheden in Londen hebben een eerste leven geëist. Een man van 26, die gisteravond werd neergeschoten in de wijk Croydon. Hij had schotwonden en is daar in het ziekenhuis aan bezweken... Het is onduidelijk wie hem heeft neergeschoten. Om een einde te maken aan de rellen worden vannacht 16.000 agenten ingezet. De beurzen in New York zijn iets hoger geopend. De Dow Jones-index met een half procent en de technologiebeurs Nasdaq bijna 2 procent. Kort na de opening zakte de handel iets in, maar nu staan de Dow Jones en de Nasdaq 2 tot 3 procent in de plus.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 De eerste etappe van de Eneco Tour is gewonnen door de Duitser André Greipel. Hij was aan de finish in Sint-Willembroort de snelste in de massasprint. Beste Nederlander was Theo Bos, hij werd vierde. De Amerikaan Taylor Finney houdt de leiding in het algemeen klassement. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen vooral in het zuiden wat zon, in het noorden kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaade, 4 kilometer na een ongeluk. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet bij knooppunt Benelux, ook daar 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en knooppunt Koenplein 3. Ook 3 kilometer op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. En een stukje verderop bij knooppunt Vaanplein nog eens 3 kilometer. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein, ook daar 3 kilometer file.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 the point, no faking, cooking MC's like a pound of bacon, burning them, you ain't quick and nimble, I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo, I'm on a roll, It's time to go solo, rolling, here my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. Just to say hi. Did you stop? No, I just drove. by kept on pursuing to the next stop. I bought the 11. I'm heading to the next block. The block was dead, yo. So I continue to A1A these I East Burn Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Like Jealous, 'cause I'm out getting mine. Shaved with the gauge and vanilla with the nine. Ready.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 Let's get out of here. Word to your mother. de zomer van ZFM ZFM Zandvoort. voor ZFM 106.9 FM ZFM Every now and then I think about my life. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerlicht. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Lipskind te grijden, die jongen voltooide maar. Er steekt in mij haar beide en hij zoekt nog rust naar haar. Ze steekt voor haar een hutte, van polen, lief en leid. Ze houdt mij tot haar schuttel. hij wil mij die haast viftehonderd verroren maatschappij Ze leiden het onder, ze vielen haar vrij. Er is vast voor het kinderen Klein, en al hebben ze Uit je iets. Het is een losse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 to Cause you had a bad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 Als toen ik het orsineel nog had, het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb bepast door, bewust een tweede hart. Je blijft geen gouden koper, blijft geen gouden ook al koper. had je wel de kans. Want dit is mijn een hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al pas gezwaar.